Nou, ook past dat wel in 15 seconden. Funknight. Drie over vijf, precies zaterdagavond. tussen vijf en zeven. Dit is de Soul Show. Maar dan in een funk-formaat zou je kunnen zeggen. <laughs> Ik mocht die naam niet noemen, Soul Show. Maar bij deze dan. Iets harder, iets vetter. Zoals ook deze eerste Shakken Khan. Eye to Eye hier hoort hij van de maxi versie. Dit is Langstraat de Funknight. Dit is 4 december 2021. en Dit is Roger, je kent hem wel van zep. Dit is de Break Song. Dave, your love, share your love. En dan zonder Steve Harrington. 1985 komt dit. Souvenir nu van Quincy Jones. Stuff like that samen met Shaka Khan En uh, ja, Ashford en Simpson, die doen ook mee. Dit is Condemned. Zeg je dat goed? Jawel. Condemned van One Way 1983. Eén over half zes. Dit is langs het RM Funk Night. Jam uit de playlist. Nu al een, een weekje of twee of zo. Dan hoor je nog nieuwe edition. Eddie Towns. Funk deluxe met een souvenir. En um, to Me Tot zes uur. En na zes uur, na het nieuws van zes uur, hoor je nog een uur. Van dit een, zeg maar. De It's over now. Nog lang niet, dus, want dit is. Luther Vandross. Uit 1985, Count Me Out was dat. En dit is Eddie Towns, afgekocht ET met candy. Kwart voor zes hier langs hadden we een Funknight. Hier bij de Funky. Dadelijk in een uur of twee hoor je Curtis Blow, LeVert, Ron Banks, Radiance, The Walkers, The S.O.S. Band, Odyssey, Barry White met Show You Right, Rob Barnes, Stanley Clark van de Stanley Clark Band natuurlijk, Emra, Tom Brown, Jackie en de En Dit is een souvenir, Funk Deluxe. 1984 schrijven we. Dit is This Time. En hierna hoor je nog een plaatje van MCB. Clothing diamond rings, but it walked out on you. Walked out on you. Walked out on you. You see, true love's so hard to find. You never find another love like mine. So you're back again. Give it another try. The way you make it feel like guillotine, no love. Say, I'm satisfied. I'm satisfied. ...der Souvenirs 1984. De vijf voor zes dadelijk... reclame en het nieuws... ...dan zijn we weer terug met uur 2... ...van Langstraat FM Funk Night, ...aflevering 198... ...tot 7 uur en na 7 uur... ...hoor je Peter Sterrenburg... ...hier op Langstraat FM met Peters platenparade. Tot dadelijk...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 Volgens intensive care baas Diederik Gommers liggen de IC-afdelingen op dit moment wel overvol, maar er is er nog geen sprake van een code zwart waarbij ziekenhuizen moeten kiezen wie ze wel en niet kunnen helpen. Zo'n tien dagen geleden werden er 680 coronapatiënten op de IC verwacht, maar het aantal ligt al een paar dagen rond de 600, vandaag 597. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt al twee dagen, het zijn er nu 2670, 58 minder dan gisteren. Op het Indonesische eiland Java zorgde een uitbarsting van de vulkaan Semeru voor zeker 1 dode en 41 gewonden. De vulkaan spuurt lava en er komen dikke zwarte wolken gas- en as vrij. Honderden mensen hebben uit voorzorg een schuilplaats gezocht of zijn op de vlucht geslagen. Iedereen wordt gevraagd om zeker 5 kilometer uit de buurt van de vulkaankrater te blijven. De as, de lava en de regen hebben een laag modder gevormd die al een aantal huizen en twee bruggen heeft verwoest. Zo'n 6500 mensen, bedrijven en organisaties hebben zich tot nu toe al bij de GGD aangemeld om bij te springen bij het zetten van boosterprikken tegen corona. Gisteravond stroomden er al 1500 aanmeldingen binnen in de eerste uren dat de website ggdreservisten.nl online ging. Daaronder zaten horecazaken die na vijf uur personeel beschikbaar stellen, maar ook verschillende beroepsopleidingen die studenten aanbieden. En gebruikers uit verschillende landen kunnen niet inloggen bij Facebook en Instagram omdat er een storing is bij de twee sociale media. In Nederland begonnen de problemen drie uur geleden en er zijn ook al storingsmeldingen gezien uit Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Mexico en India. Begin oktober was er al een wereldwijde storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp die uren duurde. Een paar dagen later bleken er weer nieuwe technische problemen te zijn. Het weer in het zuidwesten droog met opklaringen, elders regen of een verspreide bui bij een matige, vooral zuidwestenwind. Het koelt komende nacht af naar 1 tot 5 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of wat natte sneeuw bij 2 tot 5 graden. Tot zover het radionieuws. Info en Hits. Oh yeah. Oh yeah. Wow. met een souvenir 1983 dat was Curtis Blow ofwel gewoon Curtis Walker want dat is een echte naam tegenwoordig dominate en dit is lieverd Temptation hier bij langs RWM Funk Night now Banks Baby, baby, tell me just how much I want I need you, and when I hold you so close to me, oh girl I love you and decide what to do But don't say it's over Crimson and Clover And I'll take you back, baby I'll take you now. I you forever Your name is pleasure And you got me just right Just Langs was dat met Zep. Langs hadden we Funk Night. Dan koor je de The Walkers, de SOS Band, Odyssey, Barry White, Rob Barnes, Sandy Clark, Emra, Tom Brown en and Jackie Andrew Moore. En dit, dit komt uit de playlist. Hier Radiance. Produceert door Camilla Hint. En dat was een lid van Central Line. Ook een Britse funkgroep. Hierbij langs gaat er een funk night. US groepen, Britse funk, noem maar op. We draaien het allemaal als het maar zo ongeveer uit de jaren 80 komt. En hier, dit komt uit, uit de US, de United States. Hier is de SOS band. <tomstiging> wel de sound of succes bent, maar nou, dat zul je zo langzaam al wel weten als je hier vaak naar dit programma luistert. Oh! Met No Lies. Alles precies. Tijd voor een souvenir lijkt mij. Je komt in 1981. Hier is Odyssey, Going back to my roots. Komt de 1987 Show You Ride right. een lange maxi single halsbouwkaart van 7,5 minuut We hebben er zo'n 5,5 nou, van gedraaid dus voilà. alsjeblieft en dit is Wob Barnes Let's Dance Let's Dance inderdaad Nou je Stanley Clark hier bij de funky Let's Dance in over half 20 minuten hoor je Peter Sterrenburg. <middels> Met George Duke en dat zijn eigen band, Stanley Clark Band. Born in the USA maakte hij een soort cover van Bruce Springsteen. Daar ken je misschien allemaal van. Stanley Clark was dat. En are you ready for the future? <tied> Alleen maar als ze gedanst worden. 1984 Secret Fantasy was het. De laatste van deze show. Vorige week ben ik er weer. Dit is Jackie and the Rumor, trouwens. En Just Don't Break it, My Love. Dadelijk het nieuws. Gevolgd door Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend nog. Fijne week. Doe het rustig aan. En ja, zoals ik al zei, tot de volgende weer.